Zijn er bijbelse scenario's voor de eindtijd? En dat is deze aflevering van Eindtijdenprofetie, het onderwerp. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Zijn er bijbelse scenario's gegeven? Ja, er zijn in elk geval heel wat scenario's. En er zijn er, ik denk ik al, evenveel zijn er afgedaan of gewijzigd of aangevuld. Maar dat zijn dan geen bijbelse scenario's? Dat zijn scenario's voor mensen? Ja. Uh, ik heb dat bij uh, de Bijbel kent scenario's. Dat, ja. uh, eerst maar even wat een scenario eigenlijk is. Ja, precies. Een beetje, ik ben schoolmeester, dat is nu eenmaal een ziekte <laughs> van me. Daar kan, kan ik ook niks aan doen. Ja. Uh, want ja, ik doe dat graag hoor, uh, lesgeven. Uh, een scenario voor de dag is een schema waarop je de dag invult. Heel simpel, kinderen hebben een scenario. Uh, uh, het eerste lesuur hebben we Frans, het tweede lesuur wiskunde, het derde lesuur... Dat, dat is een scenario, een rooster voor een schooldag. Een schema is dat van wat er bijbels gebeuren gaat. Ja. Bijvoorbeeld in de eindtijd. Hè, dan komt Gog en dan komt Magog en, en, en daar gaan we er heerlijk ruzie over maken. En, wie wie Gog is, wie Magog is. Oh ja, er zijn <laughs> al heel wat. En, en, en de antichrist. Ik denk dat er toch in de loop van de geschiedenis zeer... Al heel wat antichristen langs zijn gekomen. Ja, ontzettend. De, de diverse pauzen. De, de paus en, en Obama zelfs ja. en, en Poetin. Ja. En Erdogan is ook een, een belangrijke kandidaat. Ja. De, dus je moet voorzichtig zijn. Dat ben ik ook. Uh, een van... De mensen die daar heel erg voorzichtig in was en daardoor zeer betrouwbaar is gebleken en toch krachtige dingen heeft gezegd, is de bijbelleraar Dirk Prins. Ja. En die zei altijd bescheiden van, uh, naar mijn inzicht, zoals ik de profetie begrijp, ja. uh, gaat het zo en, en zo mm. en zo. Daar heb ik erg veel respect voor. Uh, want je ziet ook van die mensen, en zo is het, en als je het zo niet gelooft, ja, en ik, ik zal geen voorbeelden geven, maar ook ja, theorieën over de, de opname van de gemeente enzovoort. En toch zijn er bijbelse scenario's. Maar waarom zijn die scenario's zo moeilijk te maken? Ja, en geven uh, heel veel mensen zo hun eigen invulling daaraan. Ja, ja hoe komt dat? Nou, ten eerste het probleem. Het eerste probleem hebben we van de vele doorgesneden profetieën. Hm. Dat zijn profetieën, zoals die profetieën in Zacharia 9, van de heer Jezus, die op dat ezeltje ging zitten en zo Jeruzalem binnenreed. Ja. En dat lees je ook in Zacharia. Eh, we kunnen het wel even lezen. Zacharia 9. En dan zien we hier... Oh, hier is de Bijbelbladert niet lekker. Jubeluide, vers 9. Jubeluide, gij dochter van Sion, juich. Gij dochter van Jeruzalem, zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig, zegenvierend, nederig en rijdend op een ezel. Ja. Daar staat er. En logisch dat de joden toen de heer Jezus, die, die pas een paar dagen eerder Lazarus opgewekt had uit de doden, ja, die riep uh, Yeshua Melch, Yisrael, uh, Jezus koning van Israël. Want zij kende deze Zeg je? Zij kende dat dat deze staat text. hier in de Bijbel. Ja. En, en dan krijg ik dan, dat staat er in vers 10, dan zal ik de wagens uit uh, Ephraim en de paarden uit Jeruzalem te niet doen. Ja. Dat waren die gehate Romeinse paarden ja. en die Romeinse strijdwagens die er ergens in Sam Samaria stonden. Hm? En de strijdboog en er zal vrede zijn. Dat is een doorgesneden profetie. Want? Het kwam ten dele uit. Het kwam half uit. Ja. Maar het werd wel voluit geciteerd in het Nieuwe Testament. Mm -hmm. En dat heb je ook in, in Isaia 9. Heb je dat ook. Maar dat, ja, als ik eentje nog maar. In Isaiah 9. Dat gaat over de Heer Jezus. Dat is die beroemde tekst van. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Je weet het wel. Daar staat dat. Die, die tekst Isaia 8, Isaia 9. Uh, Waar staat hij dan? Ja, hier heb ik hem. Uh, vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Dat is nog niet eens doorgesneden. Is een klein beetje doorgesneden, want hij is nu vanuit de hemel. Is hij de koning der koningen? Ja. Nee. Maar, dan staat er verder. Uh, groot zal de vrede, vos, vrede zijn en eindeloos de heerschappij en de vrede op de troon van David, over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu al tot de eeuwigheid. Dat verwachten wij. En dat is ook weer zo'n doorgesneden tekst. Dat maakt het moeilijk natuurlijk. Dat maakt het moeilijk om te doorzien... Ja, om te op... doorzien of waar het op slaat. Ja. Ik heb het wel eens gezegd, uitleg van de profetie, heb je evenzeer de, de hulp van de Heilige Geest nodig als bij de profetieën zelf. Mm. Als, als het geven van een profetie. Ja. Ja, het tweede is, en dat is voor veel mensen verrassend, het voorwaardelijke van een profetie. Profetie is geen voorspellen. Voorspellen is occult. Ja, je hebt het altijd over voorzeggen. Ik heb het altijd over voorzeggen. Ja. Waarom? Nou, kijk maar eens, dit, dit is voorwaardelijk. Uh, dan moeten we kijken naar Jeremia 18. Ook oh, zit op 48, dat is een beetje te ver. <tosses> Jeremia 18. Mm -hmm. En daar zegt de Heer in, in vers 7... Het ene ogenblik doe ik, dat is de Heer, over een volk en een koninkrijk, de uitspraak... dat ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen. <tie> maar bekeert zich dit volk, waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid... Dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht aan te doen. En dus op een gegeven moment zegt God, nog veertig dagen. Ja. En Inevee zal verwoest worden. Ja. En is met Israël ook diverse keren. Ze zullen bij Joël tegenkomen. Ja, het is afgelopen. En God had berouw. Hmm. God zei tegen Mozes, Mozes trek je weg. Ik ga dit volk vernietigen. Twee keer zei hij dat. En Mozes kwam in... In-between, hij kwam ertussen. Ja, maar hij, hij bad. Ja. Hij ging bidden. En ja. daarom hebben we de vorige aflevering dat zo ernstig over dat gebed gehad. Ja. En, en we hebben, De kerk heeft, ik kan het niet nalaten om het even te zeggen, de kerk heeft de machtigste wapens van God gekregen. Dat is gebed. Ja, maar komt het niet een beetje omdat de kerk in het natuurlijke is blijven hangen en het geestelijke niet toepast? Ik ben geen theoloog. Ik, ik denk er alleen maar over. Maar wat denk je dan? Uh, ik denk wel, ja. Ik denk dat je daar gelijk hebt. Want het tweede, en dat is een geestelijk element, is de kerk heeft de kracht van het proclameren. Ja. De naam van Jezus uitroepen is dat. Over mm -hmm. een land, over een stad, over een volk. En als dat... alle kerken dat in Nederland nu vandaag zouden gaan doen. Dat als ze het vandaag doen, komt er morgen een opwekking. Ja, precies. Hoor je het? Ja. Dan komt er morgen... Dus alle voorgangers die, uh, moeten eigenlijk gewoon nu gewoon de, de koel bij ja, de, de horens pakken. En, en die moeten hun eigen clubje verlaten. En we en goed, gaan. Ik, ik ken dat verhaal, maar eerst nog even <laughs> verder. Ja. Want anders dan, <laughs> we blijven we er weer in, zeker. En, maar, zegt hij, ik doe een uitspraak dat ik het zal bouwen en planten en zegenen. Maar doet het kwaad, gaat die zegen, gaat ook weg. Ja. Maar, dat is het voorwaardelijke van de profetie. Maar komt dan dat kwaad nooit? Jawel, want Nineveh is eeuwen daarna, of al 150 jaar daarna ik, is wel verwoest. Want vervalt dat volk weer in het kwaad, dan, uh, dan komt die profetie ook uit. Want de Bijbel zegt, hier Jezus die zegt... Alles wat geschreven staat, moet vervuld worden. Hmm. Alles. Veel wordt uitgesteld, ook naar de eindtijd. Maar elke profetie, elke oordeelsprofetieel, het, het, het komt toch op een gegeven moment uit. Dus ja, je zou bijna kunnen zeggen, maar had God dan niet een tweede jona naar Nineveh kunnen sturen? Dat is voor nodig, ja. Was dat maar waar. Ja. Dat is, en, en die lopen er wel rond. Wat, en, en, en die hebben nog gelijk ook. Die zeggen Nederland zal op het punt verwoest te worden. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat er misschien hier, uh, ik zeggen een oude zuster. En die weet. Je. Ken je het verhaal van Spurgeon? Ja, ik weet niet welk verhaal, maar... <laughs> nee, <laughs> Spurgeon had meer Spurgeon verhalen. was uh, de, de Graham van zijn tijd. Ja, klopt. Zeer veel mensen tot de heer Jezus gebracht. en Die kregen een droom dat de beste dienaar van God, die zou een extra kroon krijgen van de oh, ja. Die ja. kent het verhaal misschien. Dat hij er helemaal komt. Uh, ja. Nou ja, goed. En uh, hij droomde dat hij in een stadion zat en die kroon zou uitgereikt worden. En ik kreeg ineens de gedachte: misschien ben ik het wel. Ja. En ineens, zijn vrome vlees dacht: vrome speugen. Dat, <laughs> dat, dat, dat kun je ook niet, dat kun je niet bedenken. Maar ja, hij werd onderbroken door de trompet. En een engel kwam naar voren met een prachtig, purper kussen. Je, je, je kussen had hij van de paus geleend. waarschijnlijk. Ja. En, uh, en, en dan kwam hij erop. Met, met de kroon. En de Jezus erachter. En misschien komt hij dan naar mij toe. En die engel die liep de trappen van het stadion op. In zijn richting. Hij dacht al een heleboel vrome woorden. Ja. Te, te bedenken, wat moet ik tegen de heer zeggen? Moet ik op mijn knieën gaan zitten? Maar hij ging Spurgeon voorbij. Kijk, waar zou hij nou heen gaan? En de heer die stopte die engel bij een oud vrouwtje. En die kreeg de kroon. En Spurgeon was een echte evenzelkel. Die zei, Heer, wat wilt gij daarmee zeggen? Spurgeon, als dat vrouwtje niet voor jou gebeden had, had je geen ziel tot mij kunnen brengen. Amen. En zo ligt dat ook. Ja. En ja, Gelukkig zijn er nog heel ieder veel. Gebed Telt. Ja, gelukkig. Zijn en we nog hebben heel veel oudere vrouwen die bidden voor. Ook voor Family Seven? Family Seven, voor, de, voor, de, voor Nederland, ja. voor de wereld. Ja. Heer doe het werken. Amen. En dat is zo belangrijk is dat. Nou ja, uh, dat is dus de, het, het tweede, het voorwaardelijke. En daardoor is het Koninkrijk ook maar uitgesteld. Ja. Totdat God zegt, ja dan gaat het gebeuren. Maar dat en, maakt het inderdaad wel lastig om zo'n scenario te doorforsen. Ja, dat maakt het zeer lastig, ja. ja. Kan altijd, dus dat moeten we altijd in ons achterhoofd houden. Ja. En het derde is, veel data van de wederkomst, data van de opname van de gemeente. De 23 september was de laatste datum die ik nog gehoord heb. Ja. Ja, ja, die is ook alweer voorbij. Ja, maar dat zeiden we vorige keer al. Hè. In de vorige serie zeiden we al van nou, als we er dan nog zijn rond die tijd, dan is het niet gebeurd. Ja, Ja, ja, ja. ja. Maar goed, dat zijn de problemen. Maar nu is de vraag, geeft de Bijbel eigenlijk scenario's? Ja. Geeft de Bijbel scenario's? Het punt is dat iedere onderzoeker van de profetie die heeft wel een eigen scenario. En die, die hamert het daarop, die gaat er de wereld mee rond. En uh, ja, ik weet het niet. Ik had vroeger ook een scenario als kind. En dat is uh, met twee woorden. Plof, boom, laatste oordeel. Ja. ja, ik dacht, er komt een grote klap. En de hele boel gaat in de fik. En we staan dan voor de troon van God. Ja. Maar ja, het punt is dat de wereld, de profetieën, die spreken er erg veel over. En openbaring. En de Heer Jezus geeft een hele reden over de eindtijd. Zeker. Dus er moet ergens wel wat zijn. Maar de meeste gelovigen, die hebben dan uh, het, uh, we zullen wel zien scenario. En daar schiet je ook niet meer op. Want de Bijbel die zegt, wij moeten onderzoek naar het profetisch woord. Dat zegt, uh, zegt Petrus, want dat geeft licht in de duisternis. Ja. En we leven in duistere tijden, dus we moeten dat profetische woord goed in de gaten hebben, zodat we kunnen zeggen van, hé, hey, hé, hey, dat staat in de profetie. Ja. En toen 1948, ik, ik weet niet, ik was toen nog verschrikkelijk jong, en uh, toen de staat Israël gesticht werd... Toen waren er veel mensen, ik denk mijn vader zelfs ook, die was gerformeerd ouderling. Dus dan mocht je niet zoveel met de profetie bezig zijn in die tijd. Maar die, was, uh, en die, die juichte dat de staat Israël, dat was een profetisch, dat was een, de vervallen hut van David ja, die absoluut. weer opgericht wordt. Ja. En zo kun je de punt. En je reist in Israël en je ziet dat, die, die, die, die, die, uh, dat groene land. De zijn zal bloeien als een roos. Ja, de dus moestijn ja. zal bloeien, de Negev momenteel. Ja, absoluut. Die bloeit, dus, dus, en je reist er doorheen en je ja. zegt, prijs God, de profetie ja. wordt vervuld. Ja. Daar is profetie ook in eerste instantie over gegeven, hè. Mm -hmm. Om, als het gebeurt, te herkennen dat daar nou, de het hand van God, is. God in is. Ja, dat is heel ja. erg belangrijk. En dat zegt de heer Jezus, die zegt dat zelf eigenlijk ook. En ik meen dat hij dat zegt in, in, in, in Johannes ergens. Uh, in Johannes zegt hij, ik, tegen de discipelen in zijn eindtijd, nee, zijn reden over, uh, over de gebeurtenissen, die gingen, uh, dit gaat mij overkomen en ik zeg jullie dat van tevoren, opdat je het, als je het ziet, dat dit het is. Ja. Dat, dat het je voorzegd is. Ja. En dat we, daar kunnen we ook aan zien, aan vervulling van de profetie, daar kunnen we Gods hand in herkennen. Ja, maar dat lees je ook veel in Jezaja, uh, in kom je dat ook wel tegen in, in het segment Oude Testament, dat God dat heel vaak zegt van luister ik zeg het jullie, zodat je het niet aan andere goden toe kan schrijven, maar dat je weet dat ik het gezegd heb. Dat, ja, ja, ja. <coughs> en dat hij de Almachtige is. Maar heeft dat dan te maken, Jan, dat wij God te weinig zoeken, dat we te weinig luisteren naar zijn stem? als het gaat Als je over dat, over als hij dat tegen mij zegt, dan zeg ik ja. <coughs> Als je dat tegen mij zegt, mij verwijt, dan zeg ik ja. Nee, nee, nee, ik zeg niet jou verwijten, maar... Ik onderzoek het wel. Ik ben er wel intens met de voorbereidingen van deze serie ook. Je bent er zeer intensief en biddend mee bezig. Ja. Maar uh, er wordt te weinig gebeden. Er wordt te weinig de Heer gezocht. Dat hmm. is ook zo. En we moeten dat onderzoeken. Dat is belangrijk. En ja. we, we kunnen de te, tekenen der tijden ons... Kunnen we pas herkennen als we ze kennen. Ja, klopt. En die tekenen der tijden staan in het profetisch woord. Ja. Maar het is moeilijk, want je kunt ook op een gegeven moment de plank misslaan. Mm -hmm. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want die Bijbel, die kent zelf ook wel scenario's. Ja, maar ik denk dat één belangrijk aspect van die scenario's ook is. Dat God nooit tegen zijn woorden ingaat. Hij spreekt zichzelf nooit tegen. Toch? Dat is ook zo, ja. Dat maakt het natuurlijk ook Van de Bijbelse scenario's, niet ja. van onze scenario's. Nee, de Bijbelse scenario's. Want ik wij interpreteren de Bijbel dan um, en, en zien niet dat God op een andere ja. plek, zeg maar, uh, een vervolg aan die uh, profetie geeft. Ik heb zelfs uh, de indruk, maar dat is misschien een beetje oneerbiedig, mm -hmm. maar ik heb zelfs de indruk dat God er plezier, behaag in heeft om het net iets anders te doen dan in onze scenario's staan. <laughs> ja, precies, ja. <laughs> om de maken, van het scenario beschaamd te maken, om ons bescheiden te houden. ja, Valko is natuurlijk ook wel, als we het hebben over profetie, is dat uh, wij denken van nou, het is vorige keer zo gegaan, dan zal het morgen ook wel zo gaan. Ja, maar dat, dat is meestal niet het geval. <kwijls> nee, precies. Uh, kijk, het is ook, ook heel lastig om een schema te maken. Ja. Want je hebt altijd ergens een profetie die er tegenin gaat ja. en dat is, dat is heel erg moeilijk. Ook omdat profetieën niet een vervulling hebben en is afgelopen, maar die heeft ook een langzaamaan vervulling. Die hebben bijvoorbeeld de bomen in het land, uh, die hebben ook een uh, meervoudige vervulling. Mm -hmm. Dat betekent er is een vervulling, maar er komt nog veel meer. In de eindtijd wordt het veel meer vervuld, wat we nu ook uh, voor ons zien, precies. voor ons zien gebeuren. Uh, de profetie is dus niet om te voorspellen, maar om de tekenen der tijden te onderkennen. Ja, en wat we net zeiden is te weten dat God zegt van: ik laat het je nu zien, zodat je weet dat je ja. weet dat je weet. Ja, precies, dat is precies. Nu is het er nog genade tijd, maar goed, de Bijbel kent wel scenario's. Ja. Openbaringen, één heel scenario. Ja, zeker. En de Heer Jezus die geeft ook een scenario. Matthäus 24. Matthäus 24, en, en hetzelfde als Marcus 13. Ja. En wat uitvoeriger in Lucas 21, mm -hmm. uh, zijn reden over de eindtijd. En die heeft ook allerlei concrete uh, dingen voorzegd. Uh, voor ja. <laughs> Ik versprak me bijna. <laughs> en, en nog erg leuk is, daar zullen we het binnenkort in een serie over hebben, uh, de gemeente van Thessalonica, de, die twee brieven, ja. he, die, die hielden zich heel intensief bezig met de wederkomst van de Heer. Hmm. He, en en daar, daar spreekt hij toch, Paulus spreekt er zoveel over, en die zegt de komst van de Heer die is eraan en de Heer zal komen. De Heer. En die discussieerde erover onderling. Ja, gedachtenwisseling is beter. en die hadden vragen daarover. En dan geeft Paulus in 2 Thessalonicense, hoofdstuk 4 als ik me goed herinner, mm -hmm. Of nee, hoofdstuk 2 is het. Uh, geeft hij daar een scenario. En daar zullen we het in de volgende aflevering over hebben. Over het scenario voor Paulus. Ja. Dat is wel interessant. Absoluut, en, ja zeker. En dan, het is erg lastig. Uh, profeten... Paulus en Jacobus hebben ook deelscenario's. In veel profetieën daar staan flitsen van dingen uit de eindtijd die de profeten gezien hebben. Die raken dan, in openbaring lees je, Johannes raakte in vervoering des geestes in oude vertalingen. Ja. Dus zijn geest werd vervoerd. En niet zoals onze auto's... Uh, ons trouwelijk hier naar, naar het kasteel vervoerd hebben. Ja. Maar die werd vervoerd in de tijd. Ja. En die zien dan flitsende dingen uit de eindtijd. En die, die ze ook niet altijd konden duiden? Die zijn verschrikkelijk onduidelijk. Ja. Want zij moesten dingen van de moderne tijd beschrijven. Zij moesten de moderne oorlog beschrijven. Terwijl zij alleen maar... Met, met, met pijlen en bogen en schilden en spiezen. En paarden en, en, sp en wagens. Uh... En paden en wagens ja. over de bergen ratelen. Ja. ja. En zij moeten raketten beschrijven. Ja, precies. En allerlei andere dingen. Dat, dat maakt het ook moeilijk om dat te duiden. En, uh, maar toch is het profetisch woord gegeven. En daarom is het zeer belangrijk om er aandacht aan te geven. Ja. Want er is geen enkele godsdienst die dat heeft ook de Islam niet, het hindoeïsme niet. Alleen God heeft de toekomst in zijn handen en de Heer die voorzegt het ook allemaal. En deze <coughs> profetieën zijn een selectie van de profetieën. Uh, van wat de profeten uitgesproken hebben. Wat denk je dat Obatja maar één bladzijde gepro geprofiteerd heeft? Nee, hij is ongetwijfeld heel veel meer hebben gezegd. Tuurlijk. Ja. Maar de Heilige Geest heeft er alleen uitgehaald wat, uh, voor, wat ons. Voor, alle tijden, voor ons in de eindtijd, maar ook dat het van toepassing is op alle tijden. Ja. Niet, Jeremia, die heeft, uh, ik geloof wel vijftig wel, wel hoofdstukken. Maar dan zit het toch wel heel ingenieus in elkaar. Hè? Als je rekening moet houden met al die eeuwen, met ja. al die tijden. Dat het en daarom is dat woord toepasbaar God was zo... toen, en dat het toepasbaar nu is. Nou. Ja, zo uniek, <coughs> zo goddelijk dat woord. <coughs> en, en je raakt er ver, ver, verbaasd over. Ja. Jeremia, dat, dat scenario zullen we nog bekijken met elkaar. Ja. Dat is heel erg boeiend. Ja, ik zit de mensen nu te vragen om te blijven kijken natuurlijk. de ja, zeker. Heel goed. Maar wel... dat doen ze ook wel, want je hebt een trouwe schare die uh, kijkt naar eindtijdenprofeetie. Ja, ja. Ja, zeker. Oh, dat weet ik niet. Maar goed. Uh, Jeremia en het scenario Jezaja heb ik er niet bij gehaald, want die is een beetje te poëtisch, te chaotisch. Maar ik vind Jezaja wel een echt mooie profeet. Schitterend is het. Ja. In Israël zien ze Isaiah niet in eerste instantie als een, uh, als een profeet, maar als een poëet, ja. als een dichter. Ja. Maar, uh, maar hij heeft maar, fantastische dingen vast mogen stellen namens God. En ontzettend veel profetieën die nu ja. uitgekomen zijn. Ja. Daarom is de, de, de, de sleutel die mij erg helpt om de profetie voor deze tijd te begrijpen, is dat de stelling, we leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Hmm. Daar is God mee bezig. Ja. En, en, en daarin zie ik ook de, de strijd van de volken tegen Israël, de strijd van de Europese Unie. Ja, want God herstelt en zij willen het weer afbreken. En zij, ja, zij worden geleid door de geesten van deze wereld. Ja. En dat zijn machtige demonen. Ja. De Godheid van de, de Perzen, de Godheid van de Grieken, waar Daniel mee te maken had. Mm -hmm. Nou, en dan heb je natuurlijk nu de, de godheid van de Europese Unie, nou, die heet Nothing, ja. dat is niets, die aanbidt alleen zichzelf. Mm -hmm. en, en, en dat zie je nu gebeuren. Ja. En daarom moeten we dus die profetieën goed bestuderen en kennen, want als je ze kent kun je ze pas herkennen. Ja. Dat is belangrijk. Ja, ik vind het altijd mooi die tekst staat in Jeremia 33, vers 3. Roep mij toch aan en ik zal u grote, ondergrondelijke dingen laten zien. waarvan jij nu nog geen weten hebt. Ja, ja die, die tekst had ik ook nog willen herhalen. Oh, je, bent, je bent me voor. Als we het over Jeremia hebben, ja, ja die tekst heb ik ook. Maar dat komt op het moment dat uh, Jeremia een beetje in de put zit. Ja, nee, dat is duidelijk. Uh, de profeet had ook geen makkelijk leven natuurlijk. Hij zat enorm zat hij in de put, maar daar heeft het nog over. En uh, hij zat toen in de gevangenis, Ja. En, maar er moet geroepen worden. Ja, maar dat geldt dus voor Jeremia, maar dat geldt ook voor de kijker, dat geldt voor dat jou, geldt dat voor geldt voor mij, dat als wij God aanroepen, dat hij ons grote ondergrondelijke dingen wil laten zien, Waar we geen weet van hebben. Ja. Maar oh, ik ben ook wel tevreden met de kleine dingen. Ja, ja. Zeker. Maar, zeker. Man, <laughs> ja. Ni, ni, ni, niets. Niets is te groot voor God. Nee, maar nee. dat is de kracht van profetie ook. Ja. Toch? Dat God ook in ons leven, in ons dagelijkse leven, ja. dingen wil laten zien. Zodat wij weten dat we weten dat we weten. Ja. Ja, dat, dat, dat, als je echt met God omgaat. Ja. Dan kun je dus inderdaad dingen van, van hem verwachten. Ja. Dat je ziet... Dat, eh, ...dat je het gevoel hebt vanavond zal dit nog gebeuren of vandaag zal er dit nog gebeuren. Maar dan kun je ook wandelen in de voetsporen die hij van tevoren heeft voorbereid. Prachtig want, mooi, ja. Want dan, dan weet je, hè, hij heeft gezegd, ik laat je ondergrondelijke dingen zien, dan denk je van, maar wanneer dan? Dan kan het ook, zoals bij Paulus, dertien jaar duren voordat hij pas aan de bak mocht. Ja, ja, ja, en, ja, ja. Maar uiteindelijk ging die wandelen in de paden die God van tevoren had voorbereid. Ja, ja. En dat vind ik wel het hele mooie, dat God laat zien, dan gaat hij ons trainen, gaat hij heel veel andere dingen met ons doen waardoor we klaargestoomd worden en dan uiteindelijk mogen we gaan wandelen in die wegen. Ja. Maar in die tussentijds moet je er wel voor zorgen dat je het woord kent. Ja. Dat je dat, dat in je laat indalen, het woord. We moeten gewoon het woord opeten. Ja. Ja, dat is een spreuk die ik vaak heb gehad uh, tijdens de Israëlreizen. Uh, uh, eet elke dag een psalm. Ja. Verzadig mij in de morgenstond ja. met uw goede goedertierenheid, zegt de psalm. Maar goed. Hey Jan, ik wil afsluiten dan met een psalm die ik uh, onlangs las, eigenlijk op de dag uh, dat die uh, aanslagen in Parijs waren. en uh, en ik, lag, ik deed mijn Bijbel open en als we het nou hebben gehad over dat God spreekt, hè, ook in de situatie heer, van vandaag, heer. dan las ik opeens uh, in Psalm 140, ik zeg tot de Heere, Gij zijt mijn God. Neem te oren, o Heere, mijn luidensmekingen. Heere, Heere, sterken mijn verlossing. Gij beschermt mijn hoofd de dagen van de strijd. O Heere, willig de begeerte van de goddelozen niet in. Laat zijn aanslag niet gelukken wanneer zij zich verheffen. En dan mag een gebed zijn voor ons, ja, als we het hebben over profetie, als we, als ja, ja. we het hebben over de tekst, ja, ja. Over, het, over het feit dat God zegt roep mij te gaan en ik zal je grote ondergrondelijke dingen laten zien. Dan geeft hij soms zomaar een tekst die slaat op vandaag. En dit las ik dus op de dag dat in Parijs die aanslagen kwamen en God zegt van dit is jouw gebed. Ik bescherm jou en laat Heerlijk. aanslagen niet gelukken. Dus erg individueel, hè? Ja, erg heel persoonlijk individueel. gericht. Ja, heel persoonlijk gericht. Ja. Maar zo doet God dat ook met profetie, hè? Ja, ja dat, dat weet ik, ja. ja. Nou, laten we daarmee afsluiten. Als we de volgende keer weer bij elkaar zijn, gaan we verder met de scenario's en gaan we zien hoe God ja. zijn scenario de, de, aan de ons door kan, wil geven. De kijker kan het misschien al bestuderen. De volgende keer gaat het over de profeet Hosea. Hosea. Nou, ja. Geweldig om te horen hoe God gewoon ook in het dagelijks leven, niet alleen in de Bijbel, niet alleen Jeremia, okay, Jezak, die grote godsmannen, maar ook gewoon in ons dagelijks leven ons wil confronteren met profetieën voor vandaag. Let daarop, want God spreekt. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering. God komt met verschrikkelijk harde oordelen, want Hij is, laat ik mag het heel eerbiedig zeggen, bedoelen en zeggen ook. Hij is zijn geliefde kwijtgeraakt. Want Israël was de geliefde uitverkoren van God.